Freddy van met het NOS-journaal. In Turkije heeft de AK-partij van president Erdogan de meerderheid in het parlement verloren. Dat meldt staatspersbureau Anadolu. Voor het eerst in twaalf jaar moet de partij de macht gaan delen. De partij blijft met ongeveer 40 procent van de stemmen de grootste, maar heeft geen absolute meerderheid. Die was nodig om staatkundige hervormingen in te voeren die de president meer macht zouden geven. De Koerdische HDP lijkt vervolgens de voorlopige uitslag 12 procent van de stemmen te hebben gehaald. Daarmee is de kiesdrempel ruim gehaald en krijgt de partij stemmen die AKP anders als reststemmen zou krijgen. De Koerdische HDP verwacht nu 80 van de 550 zetels te krijgen in het parlement... en aanhangers vieren op verschillende plaatsen feest. De advocabo FNV is blij dat minister Ascher het zogenoemde payrollwerk wil aanpakken... maar de wet die de minister bij de NOS aankondigde gaat volgens de vakbond niet ver genoeg. advocabo FNV vindt dat alle overheden en alle grote bedrijven... helemaal moeten stoppen met de inhuur van payrollmedewerkers... Mensen die langere tijd hetzelfde werk doen... moeten een vast contract aangeboden krijgen. Minister Asje wil zover niet gaan. Wel wil hij met een wet de rechten van payrollmedewerkers gelijk trekken... met die van medewerkers die een vast contract hebben. Hij reageerde op de vaststelling dat gemeenten volop gebruik maken... van goedkopere payrollers van NOS. De Belgische Justitie begint een onderzoek naar berichten... dat de Duitse geheime dienst jarenlang Belgische doelwitten heeft bespioneerd... Het federaal pakket besloot afgelopen vrijdag tot een strafrechtelijk onderzoek. De uitkomst van dat onderzoek kunnen de diplomatieke relaties tussen België en Duitsland onder druk zetten. Minister Plasterk liet eerder weten dat de AIVD ook een onderzoek heeft ingesteld naar de Duitse geheime dienst. Die zou dataverkeer hebben onderschept in Nederland. Het weer vannacht droog, minima van 7 tot 10 graden. Morgen eerst veel zon, later meer wolken, maar droog en 18 graden.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1086, uur 2 hier op CFM Zondvoort. We gaan beginnen met een nieuw uurtje, muziek. En dat doen we met een nieuwe cd. Allemaal op mp3. En die cd heet Sounds from the Circle, nummer 7. Dat is een compilatie uit 2015. Zo nou, een beetje jong nog het jaar, maar goed, maakt niet uit... Er maar liefst 49 werkjes op. En het is allemaal uh, in MP3, zoals ik al zei, van een uh, New Age Music uit uh, Amerika. Daar zit een uh, groot, uh, ja, wat zal ik zeggen, bedrijf die, uh, waar alle artiesten samenkomen. Ga er maar eens lekker voor zitten. New Age Muziek hier op je eigen lokale radio CFM Zandvoort. Oh